9 uur. 9 Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bijna 40% van alle passagiers die gebruik maken van Schiphol... vliegt een korte afstand, dat zegt Greenpeace... op basis van onderzoek van het advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Het gaat hierbij om vluchten korter dan 750 kilometer. Die waren in 2018 goed voor bijna 2,6 miljoen passagiers. De populairste bestemming dichtbij is Londen, gevolgd door Parijs en Kopenhagen. Greenpeace noemt de uitkomst schokkend... omdat op deze korte vluchten bij taxiën, opstijgen en landen... relatief veel CO2 wordt uitgestoten. 750 kilometer is een afstand die je volgens Greenpeace... in veel gevallen ook prima met de trein of elektrische bus kunt afleggen. Het is slecht gesteld met de werksfeer bij de Belastingdienst... blijkt uit een enquête van vakbond FNV. Medewerkers durven geen kritiek te geven op het beleid... uit angst om hun baan te verliezen. Daarnaast voelen zij zich vaak niet gehoord door leidinggevenden...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 In Noord-Holland nog vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Vooral tussen Naar de West en Eemnes heb je een kwartiervertraging. En op de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Amsterdam-Noord en de afrit Amsterdam-Centrum... een kwartiervertraging door een ongeluk. De linkerrijstuk is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm no. De woensdag 27 november, 155 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog tot 10 uur bij je. En we geven nog steeds kaartjes weg voor de Christmas fair. Roy van Buringen zit hier naast me, heeft er 5 liggen als je hier voor 10 uur bent. Brooklyn Bronx Queens Band, Starlet, hier bij ZFM, waar het bijna tien over negen is. En we gaan terug naar 2019. Hier is die Christos Media.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 Une romance d'aujourd'hui. Ils rentraient chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le, le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des, des vacances, c'était dit le jour le de chance. Ils reprirent alors.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 Michel Fugin, hier bij ZFM. Een beetje zomer op je radio, terwijl het buiten regent en 10 graden is. Het wordt even droog straks, maar vanaf 3 uur begint het weer te regenen... en dan gaat het maar gewoon door. Yeah, I'm gonna take my als we het toch over de zomer hebben, road, dit was de grote hit. Old Town Road, hier bij ZFM, waar het kwart over negen is. Gonna take my horse to the old town road. I'm gonna yeah. ride till I can't no more. I got the horses in the back.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 On my baby, you can go and ask. My life is a movie, but.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 On road hier bij ZFM. Vanavond is er weer een film bij de filmclub Simon van De Duister film vanavond, Ballon. En dat gaat over de ontsnapping van twee mensen die van Berlijn oost naar Brest gingen. En, ja, mooie film, spannende film schijnt, goede recensies. Vanavond om half acht, nee, ja, half acht begint dat in het circus. Gaan wij door met Mary J. Blinds en u Dit is ZFM, waar het 18 over 9 is. Mary J. Blige, one. En uh, inmiddels is het treinverkeer uh, weer hervat tussen Sloterdijk en Schiphol. De storing is voorbij. En het uh, treinverkeer wordt inmiddels weer hervat. Gaan wij door met lekkere Motown hier bij ZFM. Diana Ross en the Supremes, Reflections, met de eerste synthesizer, de Robinson, samen met Anderson Park. En ook Smokey is al ver in de 70 en maakt gewoon nog steeds nieuwe platen. Net zoals George Moroder die we in het eerste uur hadden. Ja, en dan is het uh, op een paar seconden na weer precies half tien. En dan weet je het wel weer, hè? Jazz is niet eng hier bij ZFM. We hebben een mooi jazzprogramma op zondagochtend... Er komt een nieuw programma bij op de zaterdagochtend. En een uh, beetje vooruitlopend daarop draai ik hier op elke dag om half tien een lekkere oude jazzplaat. En vandaag terug naar 1955. het is Billy Holiday. Ja, heerlijk om die een keer weer te horen. Time that we meet. It's just a lawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades, ladies. Not safe in his arms when she's kissed. If he's to be ahead, I must have that man He's hot as Hades ladies, not safe in his arms when she's kissed I give you something big enough to tell your ass too. Swag on him even when you're drag casual. I mean, it's all unbearable. Been a hundred years not there I pull a far side let you pay me back. Nothing like your leg, I He too square for you. He don't smack that ass and pull your head like. So I'm jail watch hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can Did pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. Wil like it hurt? Like Wil What you don't like work? Wil het can you breathe? I got this from it, always works for me. Lines, Robin Fick en Pharrell. Hier bij ZFM, en daarvoor hoor je Billy Holiday uit de jaren 50. Het hoorde je ook al een beetje, het ruisteren een beetje. Maar nou, wat lekker om weer eens te horen, en dat was in de rubriek Jazz is niet eng, Dan gaan we nu door met iets totaal anders. 50-50 in relationships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 Child. Charlie's child. Ja. Leuk om weer te horen. Dat is van die hele oude... inmiddels oude... Charlie's Angels film. Inmiddels zijn er alweer nieuwe geweest. Bijna kwart voor tien hier bij ZFM. Lijkt het je leuk om een keer... zelf radio te maken. Wil je vrijwilliger worden? We hebben je nodig. Redacteuren, verslaggevers, presentatoren. We hebben ze nodig helemaal nu de Formule 1 als goed komt. Dus... Kijk op de site van ZFM Zandvoort en geef je op. Je bent van harte welkom om hier bij ons mee te draaien als vrijwilliger bij ZFM Zandvoort. Het klonk alsof het uit de jaren 80 kwam, maar het was echt gloednieuw. De nieuwe Santana hier bij ZFM, waar het 13 voor 10 is. En wij lekker gas gaan geven met Dua Lipa. Show up. hier bij ZFM. En uh, bijna tien voor tien. Even rustig aan. Nieuwe Billie Eilish. Is niet anders dan de vorige, maar hij is wel heel erg mooi. Het wordt ook kerst. Hier is die Everything I Want van Billie Eilish. I had a dream. I got It might have been a nightmare When my head was underwater, they called me weak. Like I'm not just somebody's daughter, it could have been a nightmare. But it felt like Goedemorgen, Zandvoort, Billy Eilish hier bij ZFM. We zijn aan de laatste plaats voor Tine. En de vaste luisteraars weten het: dat is een meezinger. En vandaag gaan we meezingen met Ramse Shaffi. Hier is Tine. Zing, vecht, huil, lat, wind, werk en bewonder. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.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 And the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 Op zijn risicoloze hoge rots Moet nu weten, zo zijn we niet geboren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 Samson Chaffee hier bij ZFM. En dat was het dan voor vandaag. Het is uh, bijna tien uur. Vanmiddag om twaalf uur. Weer een uitzending van Lunch. Samen met uh, Hans Wassenaar en Roy van Buringen. En ze hebben uh, René van der Wal in de uitzending. Bekend van The Voice Senior. Luister daar dus ook naar. Morgen zit Ger Loogman hier. Met zijn playlist. Met allemaal lekkere oude en nieuwe hits. En ik ben er dan maandag weer. Raar om te zeggen, maar alvast een fijn weekend. Ger, succes morgen. Dank je. En uh, tot volgende week.